Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De MBO'ers op een school in Den Bosch... die vanochtend ineens een heel batterij- en politieagenten voor de deur zagen staan... zijn de rest van de dag vrij... Agenten met kogelwerende vesten en een arrestatieteam zochten binnen naar een vuurwapen die een leerling mee zou hebben genomen. Die is niet gevonden. Het gebouw is weer vrij, maar de lessen gaan de rest van de dag niet door. Ja, dat we de studenten nu wel huis gestuurd hebben. Ze hebben een, uh, een lekker neig gekregen om even tot rust te komen. Uh, degene die extra ondersteuning nodig hebben, krijgt die ondersteuning ook. Zowel medewerkers als studenten. En morgen gaan we gewoon naar school. Er is niemand opgepakt. De computers zijn kapot en de Ecoline druipt van de muren in een basisschool in het Zeeuwse Wissenkerken. Dit weekend is de boel vernield daar. Er is niks gestolen volgens de directie. Het zouden een paar jongeren uit het dorp zijn, zegt de politie. De school is vandaag dicht om alles op te ruimen. Fuck niet met dieren, zegt de dierenambulance in Groningen. Dit weekend haalden ze twee bange ganzen uit een hoekje van een studentenhuis van studentenvereniging Vindicat. Die zouden daar zijn voor de ontgroening. Het gaat nog niet goed met de ganzen. Ze hebben schade aan hun veren en zijn nog heel angstig. De dierenambulance zegt daarom blijf van dieren af voor dit soort grappen. En Rotterdammers kruipen steeds minder in de tandartsstoel, merken tandartsen daar. De reden, ze kunnen de rekening niet meer betalen. En dat kan van kwaad tot erger gaan, vertelt deze tandarts. Het begint met, even kort, kort door de bocht zeg, met een klein gaatje. Ja, dat wat normaal gesproken relatief eenvoudig en ook relatief goedkoop behandeld kan worden. Als daar niks aan gebeurt, wordt het een groot gaatje. De kies kan gaan afbreken, kan gaan ontsteken. Kiespijn kan je, kan je leven flink beïnvloeden. 400 mensen kregen daarom een gratis behandeling. Ook Carola werd voor niks geholpen aan haar kies. Uh, nu is de kies getrokken. Linksboven. Die was niet meer te redden. Hoogkostenplaatje. Ja, en dat geld dat is, heeft u niet zomaar? Nee, nee, zeker niet. Dus dat is fijn? Ja, zeker. Het weer, het waait, er vallen wat buien. De zon is er af en toe ook nog bij. En het is warm, 12 graden op de wadden en 18 in Limburg. Morgen is het weer wat koeler en dan vallen er ook wat winterse buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad staat Viede bij Saandam. Twee kilometer met 10 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht, dat komt door een spoedreparatie. Tot zover de verkeersinformatie.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 Uh, Helemaal weer opgeladen. Uh, ja, ja, ja. ja, de dokter ja, ja. heeft ja. je opgelapt. Zeker, en, uh, zeker. En daar zijn we natuurlijk de dokters ook weer erg dankbaar voor. En Dok en Jaap ook, uh, uiteraard. Ja, precies, precies. Namens mij. En, nou, fantastisch. En uh, straks gaan we beginnen met uh, Lena van der Haag. Zijn ze in de studio. Um, en we gaan eens even bijbabbelen. Dat is een maandelijks terugkerend uh, iets. En nou, we zullen straks eens even, Lena, uh, bevragen. Uh, oh, over waar Lena. gaan we het over hebben? En, nou, ik dacht zo eigenlijk over de Internationale Vrouwendag. En ik ben ook eigenlijk nieuwsgierig. Want dan mocht ik als man natuurlijk niet bij zijn. Eh, hoe het hier in Zandvoort deze Vrouwendag is verlopen. En wat verder ter tafel komt natuurlijk. Dan om eh, rond drie uur Ingrid van Ek. Eh, van de basketbalvereniging, de Lions. Want eh, volgende week, 18 maart, is er een clinic, clin, clinic. Voor de jeugd. En dan komt een beroemde basketbalspeler tenminste. Ik denk dat hij beroemd is. Dat is een aanname van mij. Uh, Henk Pietersen... Uh, die komt uh, een jeugdclinic geven in Zandvoort...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 en toen zeiden ze, ja, gooi je maar bij het grof vuil, dan komt het allemaal wel goed. <lacht> uh, maar ja, toen lag die doodskist uh, midden in het uh, centrum. waar waren de ja. mensen niet echt blij mee. <lacht> ja. Okay, ja, de toeristen ja, ja. dachten ook van, uh, waar zijn we nou uh, beland? <lacht> ja, ja, ja. uh, lekker stadje dit. Ja, dat doet me denken aan mijn eigen oom Pieter. Die uh, is die timmerman uh, geweest, nog steeds. En uh, die heeft ook zijn eigen doodskist uh, al getimmerd. Uh. A, dit is een eh, ah, gezellige Nietieken. verhalen. Zal, eh, <NON check> aan het begin van uh, Zandvoort op zaterdag. Ja, ja, ja, nou ja, we nope. zijn er weer. Uh, leuk, leuk dat jullie er ook zijn. Uh, aan de andere kant van de radio. En nou oureder... aan, 6 graden. Lekker weer uh, buiten in Zandvoort. Neem anders gewoon even een radiootje mee. Uh, ook te ontvangen op DAB+.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 Time can heal but this won't Never the right time. Whenever you cold went little by little by little until there was nothing at all. Our every moment, I start to replay, but all I can think about is seeing that look on your face when you hurt under the surface, like troubled water running cold some can heal but this wound En is uh, Lena van Haak uh, net binnen in de studio en dan begint uh, Louis Capaldi uh, met uh, Before You Go. Nou, lekker dan. Het is dan Internationale Vrouwendag uh, bij uh, CFM. Ja, Lena heeft het allemaal voor ons uh, in de gaten gehouden en zometeen uh, horen we hoe dat afgelopen is hier in Zandvoort. Maar binnen uh, ik uh, ben er weer en ik kan hem weer draaien voor je. Wild Boys. Je favoriete plaat inderdaad. Nee. Hier is Duran Duran. And you're telling me.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 I'm feeling alright Gonna let it all hang out Wanna make some noise Read raise my voice Yeah, I wanna scream and shout like a woman feel like a woman <laughs> Nadat je het meteen hebt over case choice. Bij deze plaat, man, I feel like a woman. <laughs> ja. ja, maar dan Ja, want zij, om, is, zij is nou een hij, in één keer. Ja, Sarah is Sam. Sam. En ik... Uh... ik met, uh... Oh, wacht even, ik zal je openzetten, nee. ja? Oh ja, fijn. Je um, gaat <laughs> het trouwt met...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 Want er is heel veel media op losgelaten. Vandaag ja, is dus namens Dagblad nog een, een. door een man wel eens we geschreven column hierover. En um, ene meneer Gerard Kempert. En die. Uh,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 Nu, nu heb je net, net zelf een andere baan. Uh, over salaris gesproken. Niet dat ik wil weten wat je verdient. Maar dat is al onhollands. Um, ja, Amerikanen doen dat wel. Hè? Die... Uh, um,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 is, het is dit wat? Nou, nee, niet is het wat, want wij vinden het wat. <laughs> nou, Oké. Okay, ja. Maar wij zeggen bijvoorbeeld van. Uh, wat wij nu aanbieden is zeer waardevol voor jouw lezerspubliek. Of het is zeer ja, ja. waardevol voor, jou, ja. uh, voor, je, voor jouw luisterpubliek. Ja. Dus als ik jou was, zou ik dit gewoon even doen. Ja, dus wij uh, van CfM krijgen straks ook uh, persberichten. Ja, en, onder andere. En, en ja, belletjes. Hoor, ja, ja, helemaal. Ja. Oh, Oké, okay. nou, Plop. Rob en ik houden het ja, ja. aanbevolen. En, dus, uh, en hoe heet het bedrijf? Con Continuous.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 Goh, leuk, Helena. Leuk dat je er was. En, nou, graag uh, en uh, volgende man praten we weer verder. Nou, helemaal leuk. Ja, nou, ja. Okay. Van de week heb je dus uh, genetwerkt, uh, zeg maar. Heb je er nog wat aan overgehouden verder? Uh, zeg maar, nieuwe contacten?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 took the mic. I wanted to leave my job, so I quit. I wanted to be free, so I chose to be. Your love life you love. deze ramen. Lekker zingen. Je hoorde mee, oftewel uh, linda Ouderdijk. Van de wijk nog uh, bij uh, de ladies uh, aan het uh, zingen. Nou gedraaid bij CFM. <middels>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 Uh, maar morgen dan is het uh, bevolkt en regen. We verwachten in Zandvoort slechts 1 mm, landelijk gezien 1 tot 3. Uh, maar dan in maandag dat is dat zo'n vreemde eend in de bijt. Dan is het ineens 13 graden, morgen 9 graden in Zandvoort. En dan ineens naar de 13. Gaat dat ook harder waaien, naar 7 beaufort. En dan kunnen we maandag 6 mm regenen verwacht in Zandvoort. Dat komt ook wel overeen met het landelijke. En dinsdag ook een natte dag, 9 mm. En zakt de temperatuur naar even kijken, 7 graden. Dus dat is wel, wel weer een beheurlijk verschil.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 Daar ga ik op stemmen, want ja, als een man, iemand met zo'n naam, dan, die moet gewoon mijn stem krijgen. Zeker weten, Benno. Naar woensdag, iedereen stemmen. Dankjewel voor het weer. Ja. Ook uh, na te lezen uiteraard op onze eigen ZFM app. Mocht je hem niet hebben, download hem even in de Play Store Gratis verkrijgbaar. Dat was het weer.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 But too many storms have come and leave in a not one God, give and raise it Because my life is in shades of gray I pray all oh, then fade away Still, the praise them for the second things And like his promises, is true Only my faith can undo The many chances I pledge would have bring my life to a nip. Clear, blue, and unconditional Skies have dried the tears from my eyes No one only cries My only leading hope is for the folk who can't cope with such an enduring pain That it keeps them in the pouring rain. Who's to blame for two? What a shame! Yes, you shoot an aim for someone else. You claim the insane, the name to and sane, and stay in time for falling prey to say The system got you victim to your own mind. Dreams are hopeless aspirations, and hopes are coming true. Believe in yourself. The rest is up to me. Yeah. go, chain. En volgende week kunnen we ook stemmen voor de waterschappen. En vandaar dat we eigenlijk Waterfalls draaien. De singel uit 1994 van TLC. Een beetje R&B-soul. Zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Hadden we zin in. En hier is Clouds En La Dada. Kom maar op met die singel. Mijn laatste woorden, dat is mijn mot. Wie denk je dat je bent? Oké, okay, mijn hart dat breekt de soort. Stemmen bij de deur. cœur. Oui, mijn cœur. Hey! Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On être ensemble voor toujours. Stemmen mij nou, ik ga het maar door. Ik hoor je na, ik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 Music, niet zorg. L'arme m'a dansen tot de son En toen, ik ga toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais croire, c'était ton choix. Mais c'est que t'as oublié. C'était mi-mano, trapado. Ik hoor je namen, encore, encore. En encore. En encore.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 En we weten zelf ook hoor, Klaus. Oh. Het klinkt een beetje als uh, Straumaai, onze uh, zuiderbuur.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 porter naar, uh, naar het circuit toe. Dat, is, dat wist ik niet. Wist jij dat Rob, een, je kan een support-ticket uh, bestellen... via de website van Omloop van Zandvoort en Zandvoort Circuit Run. Uh, kinderen tot 12 jaar. Die Kun maar, je dan uh, zwaaien aan de kant ofzo? of zo? Uh, nou, hoe werkt ja, dat dan? Ja, ja, dan mag je gewoon, denk ik, uh, het uh, circuit op. En uh, dan ga je gewoon langs de zijlijn lekker staan kijken... hoe iemand anders zich in het zweet werkt. Uh, dat is iets wat ik trouwens ook wel graag uh, doe. <laughs>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 dus wees SP Zandvoort. Gaat niet door vandaag. Hier is de Fine Young Cannibals.